Bij de luchtaanvallen in Jemen zijn de afgelopen dagen veel mensen gedood. Alleen al in de hoofdstad Sanaa kwamen zeker 30 mensen om het leven, meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Een coalitie van Arabische staten onder aanvoering van Saudi-Arabië begon donderdag met het bombarderen van stellingen van de Houthis. De Sjaïtische rebellen proberen de macht te grijpen in Jemen, mogelijk met militaire steun van Iran. De crisis in Jemen is vandaag onderwerp van gesprek op een bijeenkomst van de Arabische Liga in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Het nieuwe zorgsysteem zorgt voor veel verwarring onder de gebruikers. Zowel bij de NOS als bij belangenorganisaties komen klachten binnen over onterechte doorverwijzingen, onvindbare dossiers en een toegenomen formulierenstroom. Ook zouden medewerkers van de helpdesk niet goed genoeg kennis van zaken hebben. Sinds 1 januari zijn verzekeraars, het Rijk en gemeente ieder verantwoordelijk voor een deel van de zorg. Steeds meer mensen voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. Het Somalische leger heeft na ruim 12 uur vechten een eind kunnen maken aan de bezetting van een hotel in de hoofdstad Mogadishu. 17 mensen kwamen om het leven na een bestorming door leden van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Die gijzelden een deel van de aanwezigen onder wie Somalische regeringsfunctionarissen. Kort daarvoor lieten ze voor de deur van het hotel een autobom ontploffen. Op Schiphol ligt nog veel bagage na de grote stroomstoring van gisteren. Zo'n 2 tot 3.000 koffers zijn achtergebleven. Die worden vandaag naar de eigenaren gestuurd. Het bagagesysteem op de luchthaven viel gisteren uit... door de stroomstoring die Noord-Holland en Flevoland trof. Ook vertrokken veel vliegtuigen niet. Volgens Schiphol heeft de storing nu geen gevolgen meer voor het vliegverkeer. Het weer, eerst nog wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het licht regenen. Vanavond valt er meer neerslag. Bij een stevige Zuidwestenwind wordt het tussen de 8 en 13 graden. Morgen regent het ook een groot deel van de dag. De temperatuur verschilt niet veel met die van vandaag. Dit was het NOS. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd, maar er wordt wel op diverse wegen gecontroleerd.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 QFM in 2015 al 25 jaar live, live. GFM. Met, met nu U. Goedemorgen Zandvoort gezandvoort zeggen wij, Don de Grepper en uh... Irene de Jager. Goedemorgen. Vanuit uh, Hotel Hoogland uh, hebben wij uh, vandaag al uh, onze burgemeester aan tafel zitten. Maar uh, wij zeggen dat ook Daniel Lefferts de techniek vandaag doet. De redactie was in handen van Gert van Kuik. De eindredactie was van Gerry Rutte. De koffie wordt ook gepresenteerd door Gerry. Goedemorgen Gerry, gezellig dat je er bent. Uh, we gaan het vandaag hebben uh, met uh, onze burgemeester over de laatste drie maanden. Dat is het eerste item wat we gaan doen. Daarna? Ja, daarna gaan we praten met Hella Wanders van Pluspunt. Ook die geeft zo een overzicht van wat er gebeurd is en wat er staat te gebeuren. Zeker aan de cursussenkant. En is het de eerste uur alweer om. Ja, dat gaat snel. Dan hebben we even een kleize, kleine pauze van het nieuws. En daarna komt Ruus Sandbergen van D66 praten over het uh, coalitieprogramma en zo. Ja, hij, uh, een update over hoe het nou Exist. staat. Uh, we zijn een jaartje verder. De Witte Broodsweken zijn al lang voorbij. <laughs> dus hij mag eens vertellen hoe, uh, wat ze gerealiseerd hebben en denken te realiseren in uh, het tweede deel. Ja. Uh, en uh, als tweede onderwerp na de pauze krijgen we de sequieren. Daar komt uh, George Polman over vertellen en ook over het goede doel wat dat dient. Want Datgene wat daarmee verdiend wordt gaat naar een goed doel. En dan hebben we als laatste Hans Houling van het Alzheimercafé. Die komt vertellen wat er deze maand weer aan onderwerpen zijn in het café. Ja, en, en nodig de mensen die daarmee te maken Precies. hebben van harte uit. Maar. Eerste onderwerp, we praten, een, een periodiek bijpraten eigenlijk is het uh, van onze burgemeester Nick Meijer. Meneer Meijer, voor we beginnen, even de actualiteit. Gisteren, stroomstoring, 2,5 uur ongeveer in Zandvoort, waren we nog snel, als ja. ik dat zo hoor, want dan waren we erbij waar het 4 uur hebben, ge, heeft geduurd. Heeft u vanuit uh, openbare orde en veiligheid nou nog dingen gemerkt waarvan u zegt, hé. Hey, daar hebben we nooit bij stilgestaan als de stroom uitvalt. Dat zouden we beter kunnen regelen. Of hij heeft zich niets voorgedaan. Goedemorgen luisteraars thuis allereerst. Ja. Um, want we vallen zo met de actualiteit in huis. En dat is een mooi onderwerp. Um, want ik zal u zeggen dat hoewel ik geen dienst had, werd ik toch gebeld. Omdat de veiligheidsregio had besloten... Vanwege de impact. Om op te schalen. En dat betekent dan dat de, de burgemeester naar het beleidsteam in Haarlem gaat. En daar wordt je bijgesproken. Want het lastige van als de stroom uitvalt, Daar kwam ik zelf ook achter. Ik dacht dus even bellen waar mijn loco is. Ja. <laughs> maar ik kreeg geen verbinding. Zo letterlijk. <laughs> nou is Zandvoort gelukkig een overzichtelijke gemeente. En in het gemeentehuis vind je elkaar dan wel snel. Uh, maar in de praktijk heb ik niet gehoord dat er ernstige problemen zijn geweest. Okay. We hebben namelijk heel veel scenario's hiervoor liggen en ook een scenario stroomuitval. En waar we dan vooral op sturen is dat we de hulpdiensten richten op wat de kwetsbare zaken zijn. Ik hoorde ook van de politie dat zij gewoon massaal zich gelijk richten op het voorkomen van plunderingen door zichtbaar aanwezig te zijn. Mm -hmm. Ik heb ook niet gehoord dat dat is zo is geweest. Ik las in de media, heeft u ook kunnen lezen, dat winkels gewoon verstandig waren en sloten. Ja. Ja. Gewoon heel verstandig, preventief werken. Mensen pakken die verantwoordelijkheid. Dat is gewoon ontzettend ja. goed om te zien. Dat is de kern. Dan hoef je niet als overheid uh, dat allemaal na te jagen. Ja. De kwetsbare instellingen, want daar gaat het ons vooral om. Ik, ik, ik, ik zeg altijd bij trainingen van, van dit soort scenario's is. Focus je op de mensen die zich echt niet kunnen redden. U en ik zoals we hier zitten, wij kunnen ons prima redden. Moeten we geen tijd en energie aan besteden. Alleen informatie geven en tijdig delen. Maar je hebt een kwetsbare groep. Daar moet je echt. Maar dan ook al bij voorkeur van tevoren. Dat lukt niet hebben een stroomuitval. Die nee, komt gewoon over je heen. Ik had het helemaal niet in de gaten zelfs. Want op mijn kamer als de zon schijnt. Ja, dan merk je gewoon niet nee. dat de stroom uitvalt. Dus dan, iemand meldt dat dan nee. uh, vanzelf. Uh, maar die anderen die dat niet hebben. Zoals uh, zorginstellingen. Waar je ook gesloten ja. afdelingen hebt. Nou, die hebben daar ook scenario's voor liggen. Die hebben bedrijfshulpsorganisaties. En zo pakken ze dat ook op. Ja. En dan is de kunst om informatie tijdig te delen. Zodat mensen weten, gaat het langer dan twee uur, vier uur, zes nee. uur duren? Nou, dat was, toevallig ook, ook omdat ik in het beleidsteam zat, dat was even lastig om naar boven te halen. Omdat wij waren niet de brongemeente. Dat is, was die me in dit geval, daar was het probleem. Ja. En daar wordt dan bekeken van wat ja. zijn de consequenties. Ja. Alle 112-diensten hebben alternatieven voor wat betreft communicatie. Ja, ik kan uit eigen ervaring uh, hier gewoon ook zeggen dat het helemaal allemaal heeft gewerkt. Ja. Dat alle backups gewoon werkten, dat 112 in de lucht is gebleven. Dat men. Uh, ook had berekend inmiddels tot hoe lang al die zendmasten zouden blijven functioneren op noodstroom. Ja. En dat ook het noodscenario daarvan in werking was getreden. En dat dat goed zou hebben gefunctioneerd. Ja. Ja. Maar met name uh, denk ik, ik mijn eerste gedachte was de mensen in de lift. Daar, daar, daar dacht ik onmiddellijk aan. En, en ja. dan... Heb je natuurlijk hier heel veel senioren en heel veel mensen die nou ja zeg maar niet alleen senior zijn... maar ook boven de 70, zeg maar, tussen de 70 en de 90 en zelfs ouder. En als die in een lift komen te zitten, dan zou ik me zo kunnen voorstellen... dat die toch wel enigszins in de paniek schieten. Uh, ik weet niet of dat leeftijd gebonden is. Uh, ik, ik, ik raak niet in paniek in een lift, ook, ook niet als het donker niet. wordt. Mijn echtgenoten wel... Uh, die wordt daar veel onrustig Dus het, een, een, het zit in je karakter en in je wijze van leven. Ongeacht de leeftijd. Ja. Nou, nemen ouderen vaker de lift dan jongeren. Precies. Uh, ik moest mijn auto halen en die staat onder in de garage bij het Louis-Davids-carré. Dus ik heb alle trappen genomen, want ik had de autosleutels niet en alle trappen naar beneden, want de lift deed het niet. En dat is goed. Uh, en toen dacht ik wel van... ja zou die lift werken of niet? Ik heb het niet uh, nagegaan. Maar, maar ik gaat die slagboom haar, dan wel open? Die slagboom want... ging open. Er de, de, de was kennelijk een noodvoorziening in de garage. Oh, zodat alles functioneerde. Dat was mooi om te constateren. Oh, ja. Ja. Ja. Uh, maar over die lift heb ik al nagedacht... toen ik naar Haarlem reed... Um, en ik vroeg me dus ook af, en ik vermoed dat dat zo is... er zit in de lift altijd een knop. Nou is alleen de vraag, blijft er ook een Merk, noodlampje ja. branden? Want anders ja. moeten mensen even zoeken. Maar iedereen die in de lift staat, weet ook wel ongeveer waar die knop zit. En ik onderschat echt niet gewoon het gezond verstand van mensen... dat die dat ook doen. En de meeste mensen blijven ook wel rustig... En vervolgens hoor je vanzelf al of er op zo'n deur wordt geklopt of niet. Ja, dat is waar. Als er paniek reik, is dan... En het is natuurlijk hartstikke vervelend. Laat ik dat voorop stellen als je ja. moet ondergaan. Maar je wordt eruit gehaald. Ja, ja dat weet je. Ja. ja, dat is waar. Ik heb ook ooit een keer anderhalf uur ingezeten. Ik, ik, ik heb ook geen gekke geen dingen gehoord daarover. Nee. Hmm. Want dat hoor je ook heel snel terug. Dat vind ik ook het leuke van een dorp. Is dat je dat heel snel terughoort. Eigenlijk nog sneller dan via de officiële kanalen. Ja, ik vond dat eigenlijk wel heel relaxed. Of tenminste heel relaxed. Ja. Ik, toen ik door het dorp fietste, Want ik was aan het werk uh, En ik kon ook, ook bij sommige mensen niet uh, komen. Omdat die zeg maar in hun huis waren. En de, nou, bijvoorbeeld daar in, uh, in de Slegenstraat. Dus. En ja. De deur gaat automatisch open. Maar dan ja. elektrisch. En als mensen niet naar beneden kunnen komen. Bijvoorbeeld. Dan kan je dus gewoon ook niet binnenkomen. Ja, want die maar, kunnen de deur dus open openen. Dus dat wij, eh, doordat wij heel veel dingen mogelijk willen maken voor mensen met een beperking. Je dan onmiddellijk tegen de begrenzingen weer aanloopt. Ja. Ja. En het gemak ook. Want ook ik gebruik die deur. En gebruik dan de automatische opener. Maar dat, terwijl ik weet dat die niet werkt. Dat is zo'n automatisme. Ja. Maar, je, maar dan zit het slot van de echte deur. werkt gewoon nog. Ja. Maar als je boven bent moet je even naar beneden toe. Ja, ja. ja dat is waar. Goed, geen gekke dingen nee. gebeurd, nee. Ook niet eigenlijk veel leermomenten. Want de backup systemen hebben gewerkt. Ja. Ja, dat, dat, is, dat is nuttig om te zien. Ik denk dat er wel een paar leermomenten zijn, maar dat blijkt vanzelf uit de evaluatie. Dat, dat is ja. het mooie dat van zo'n veiligheidsstructuur. Is dat ja. er gelijk ook mensen meeschrijven en kijken van... zouden hey, de volgende keer wellicht een handige punt. Ja. ja. Goed. Nou, zoals gezegd in het begin uh, zo één keer in zoveel tijd uh, praat u ons bij. Uh, en een van die onderwerpen is het komende circuitweekend. Uh, het, het huidige circuitweekend. Of het huidige. Zelfs, ja. Ja. ja. ja. Ja, wat, je, wat, wat, wat ik het leuke aan, uh, aan dit evenement vind is dat het zich nog steeds verder ontwikkelt. Uh, dat het eigenlijk een, een feest wordt, een, een circuitfeest. Waarbij het woord circuit zelfs maar de vraag is of dat blijft. Omdat het veel breder gaat worden. Je ziet op drie terreinen evenementen ontwikkeld worden. Allereerst was het natuurlijk het lopen. Het hardlopen en het wandelen is erbij gekomen. En nu ook het fietsen. Ik mag straks het startslot geven voor de, de fietstocht over het strand van Katwijk naar Zandvoort. En uh, je ziet dat daar, uh, ik denk dat de rekker zelfs nog niet uit is in de breedte van die evenementen. En het wordt eigenlijk een sportfeest. Uh, ja. dat, dat is de kracht van dat gedachtegoed. En dat vind ik des te mooier, omdat het destijds allemaal begonnen is met vrijwilligers in ons dorp die dit <tie> hebben georganiseerd. Ja. En die zie je er nog steeds bij. Natuurlijk wordt het ook met professionals gedaan. Dat kan niet anders als je zo'n mega festijn uh, inmiddels hebt neergezet. Waarin uh, vandaag meer dan 13.000 mensen meelopen. Dat is, veel. Nou, dat is echt veel. Ja. En ook daar zit nog steeds rek in. In die zin dat we dat gewoon meer mensen kunnen hebben en ook gaan komen. Maar ook die verbreding daarvan. En u noemde het al dat George Polman uh, komt. Die is lid van de Rotary. Uh, die Rotary is nog steeds op een hele goede manier daarmee bezig. Om uh, vrijwilligers, maar ook ideeën en ook geld op te halen voor belangrijke doelen. Mm -hmm. Dus die combinatie maakt het gewoon nog steeds dat het ook een Zandvoorts evenement is. Nou, en, en elk jaar denk ik van nou, ze zullen het nou al hebben gehad. Maar elk jaar ja. komt er weer iets nieuws bij. En dan vooral ook de combinatie met het dorp. Dat is het mooie. En daar hebben we nu een beetje pech... Als ik naar buiten kijk, luisteraars, nee. dan is het grijs. Ik hoop dat het morgen zul ik mooi weer is als ik nee. de 12 loop. Want uh, ik heb de hoop al opgegeven dat ik daar een toptijd ga neerzetten met Windkracht 7 tegen. Voorspelling is niet erg gunstig. Nee, nee. Dat is mild uitgedrukt. Wat is, wat is het, het doel deze keer? Althans, het goede doel wat gekoppeld is. Ja, volgens mij is dat de Stichting Melandon. Maar Jos Polman kan dat nog veel beter uitleggen. En dat, en dat raakt natuurlijk, denk ik, ons dorp, maar ook de, ook de Rotary nog, nog sterker, omdat dat speciaal gekoppeld is aan het recente overlijden ja. van uh, Robin Keller. Ja. Die, die we allemaal kennen. Een, een bijzonder geliefd persoon. Uh, dus dat, dat zie je ook terug in de aanwas. Ik loop mee met het VIP-team. Daar doen daar veel meer mensen mee. Uh, dus die betrokkenheid van die mensen uh, en dat gedachtegoed wat erachter zit, ja, dat, dat geeft je ook een goed gevoel. Ja. En omdat het heel dichtbij is, uh, is het uh, is extra sterk. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat is dan de, de kracht van dit dorp. Ja. Ja. Dat wordt gewoon georganiseerd ja. en mensen doen dat. Okay. We gaan het ook van George uh, nog uitgebreid, nog uitgebreid worden, gebreid, hebben uh. worden. Het, uh, We Het wordt steeds geconfronteerd in de kranten en dergelijke met pop-up. Dan ja. nou, zijn het voor mij twee dingen. Pop-up Zandvoort en pop-up winkels. Heeft dat met elkaar te maken? Uh, ja, ik denk dat het een, als het goed is, voortvloeit uit, uit het, het ander. Okay. Ja. Ja, we, we zijn uh, denk ongeveer anderhalf jaar geleden, misschien iets langer, begonnen met het DNA van Zandvoort. Dat is een traject wat uh, mede door de provincie is mogelijk ja. gemaakt. Identiteit van kustplaatsen. En daar komt uit uh, onder andere het pop-up karakter van Zandvoort. Uh, waar wij heel goed in zijn en wat we ja. kunnen doen. En we hebben nu iemand aangetrokken die dat... Met al die doelgroepen die erbij horen. Dat zijn ondernemers, dat zijn horeca-mensen, dat zijn inwoners. En natuurlijk ook de gemeente en de evenementorganisatoren. Aan het opzetten is van hoe kan je dat nou handjes en voetjes gaan geven? Het zijn allemaal mijn woorden, mijn vertaling. En daar zie je nu de eerste effecten van komen. Uh, en die medewerker, dat is Pascal Spijkerman. Die kent ons al omdat hij al vier jaar lang openbare orde en veiligheid heeft gedaan. Die uh, zoekt vooral met, uh, met de mensen die het eigenlijk zouden moeten doen. Hè, want dat zijn eigenlijk je ondernemers en je inwoners. Uh, van hoe ga je dat nou handjes en voetjes geven. En dan is het de bedoeling dat in de maand juni daar een convenant over gesloten ja. wordt. Waarin meer concreet wordt verwoord hoe je dat gaat doen. En in de tussentijd zijn wij met allemaal activiteiten bezig. Ja. Wij dus die hele groep. Inclusief de gemeente. En een van de initiatieven daarvoor lijkt een pop-up weekend in juni te worden. Waarin we... Heel simpel gezegd zeggen, nou, allemaal leuke dingen die mogen daar zo plaatsvinden. We zullen daar geen belemmeringen voor oproepen. Uh, maar je moet het wel veilig ver, uh, verantwoord organiseren. Dat kan ook echt. En als je dat niet doet en als je op dat punt steken laat vallen... dan mag je de volgende keer gewoon niet meedoen. Zo'n simpele reden. Dus vanuit die gedachtegoed proberen we daar van alles te laten ontstaan... wat maar bruist en toevoegt aan Zandvoort. Ja, ja het, het uitgangspunt is economische en de welvaart van Zandvoort? Um, ja, eigenlijk misschien nog zelfs wat breder. Het is toeristisch-economisch oh, ingestoken toeristisch. en daar leiden die waarden toe. Okay. Ja. Uh, en de rol van de gemeente is een facili faciliteren? Faciliteren, faciliteren okay. aanjagen, uh, ideeën aanreiken, verbinden vooral. Mm -hmm. ik heb, vorige week was ik op een bijeenkomst en toen hoorde ik werkelijk iets heel moois... over wat, um, wat de rol van de gemeente zou kunnen zijn... En dat, dat is eigenlijk maar één zin. Maak ons zichtbaar en verbind. En ik ben eh, erg geraakt door die zin. Eh, want dat zegt heel veel over hoe we als openbaar bestuur... denk ik naar de toekomst mogen gaan kijken. Het gaat niet altijd om geld. Maar het gaat om verbinding tussen mensen en het iemand op een podium neerzetten. En daar aandacht voor vragen. En die mogelijkheden hebben wij. Oké, okay, dat, dat is het werk van de gemeente, het faciliteren ja. daarvan. Ja. Ondernemers zelf en, en organisaties binnen die ondernemerskringen, die moeten het echt gaan doen. Ja, ja en de kunst is dat, dat wij ze verleiden om met elkaar in gesprek te gaan. En dat gesprek wat in goede banen leiden en, ja. en pijn die er wellicht is, is, is bespreekbaar maken. Ja, ja, ook ondernemers, maar ook inwoners en, en medewerkers zijn ook allemaal net mensen. Dus soms moet je wat uit het ja. verleden weghalen. Ja. ja. Goed, de entree van Zandvoort, dat hoort daar eigenlijk een beetje in, want het bepaalt het image ook. Uh, daar zijn we al jaren over bezig. We hebben van de provincie een behoorlijke subsidie gekregen. Ja. Hoe staat het daarmee? Nou, volgens mij zijn we nu in de fase belandwoord dat we dingen kunnen gaan zien. Er zijn twee concrete dingen inmiddels zichtbaar gemaakt en ik merk dat het college ook vooral daar behoefte aan heeft... Uh, om dat ook te gaan realiseren. Het eerste is uh, de sloop van het uh, oude zwembad. Dat is nu even tijdelijk uh, vanwege ja. een... Ja, dat gebeurt tijdens zo'n sloop. Uh, en dat weet ik uit ervaring. Kleine tegenslag. Ik, ja, de, de, de, je komt daar dingen tegen. Ja. En dan moet je even denken van... Hoe ga je nu verder? Ja. Ja. Ik ben jaren advocaat geweest en heb voor aannemers opgetreden. Nou, daarvan heb ik geleerd dat er geen bouw of sloop... zonder verrassingen gebeurt. Ja. En als buitenstaande denk je, zo denken we een beetje in Nederland ook... ja, dat kun je allemaal van tevoren bedenken en zo. Nee. nee, gaat gewoon niet. Laten we gewoon reëel zijn. En laten we elkaar die ruimte gunnen om ook even dat te doen... mits het geen bakken met geld kost natuurlijk, maar wel verantwoord blijft gaan. Dat is de kunst. Ja. Nou, dat is een van de dingen. Aan de andere kant, bij de Elsbaggerstraat het station... Daar, daar ziet u ook een complete herinrichting van het straatbeeld. Want wat we daar proberen is door dat straatbeeld opnieuw neer te zetten... Waardoor je eigenlijk het hele verkeer gaat mengen. Waardoor je een soort natuurlijke verleiding gaat krijgen naar de Haltestraat om de verbinding met het centrum te gaan ja. krijgen. Want dat is altijd al een van de ja. kritiekpunten Tot. geweest. En wij denken dat met die huidige invulling van het straatpatroon, de, de, de wegverbeelding, dat je dat meer verleidt. Ja. Dus daar zijn we nu ook heel concreet ja, mee bezig. Ik heb daar een kijkje genomen. Ik moet eerlijk zeggen, de bestrating was vrij armoedig daar. En, en, en Dit is echt een facelift. Het, u drukt zich mild uit ja. over het verleden. En ik, ik ben er gisteren ook langs gelopen. Dus ik was ja. gewoon heel nieuwsgierig. Maar alleen de kleurstelling is ja, gewoon het ja, plezier om over te lopen. Ja, klopt. Ziet ja, er. En, en daar, daar, daar heb je soms even een zetje voor nodig om dat te gaan doen. Nou, en dat, dat project André Zandvoort biedt die kans om dat te doen. Vooral ook, en dat vind ik het mooie, omdat de provincie zegt... Ja, jullie zijn onze badplaats. Dus laten we kijken waar we jullie kunnen ondersteunen. Hmm. Ja, en, en dat is een hele mooie combinatie. Ja, ja. En we moeten natuurlijk eens stoppen met praten, maar het gewoon gaan ja, doen. Gaan doen. Ja, dat even nog even over de sloop van het zwembad. Uh, is, is daar een, uh, een echte deadline van wanneer dat zeg maar uh, klaar moet zijn, in de zin van dat daar dus ook mooie rode tegels uh, liggen, net als. Ik weet in niet de Elspagstraat. Er, er is ongetwijfeld een planning. Die ken ik niet uit mijn hoofd. <laughs> Vooral niet uh, omdat ik niet de portefeuillehouder ben. Uh, dus er zal een, een, een, een tijdfasering zijn, maar of er een harde deadline is van, uh, dat dat aan subsidies is gekoppeld of iets ergens, dat geloof ik niet. Dus uh, ik denk dat dat uh, met een paar weken gewoon verder gaat. Klaar moet zijn. Ja. Ja. Ja. Okay. Goed, zullen wij uh, even onderbreken, muziekje draaien? Kunnen we ook even een kopje koffie uh, Prima, uh, goed idee. <laughs> Oké. <Okay. hums>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 Gingen wij naar Bos Daar zijn we toen verdwaald Van de weg geraakt Carrière gemaakt Heel die pannenkoekensmaak Vergeten en Nederland Herrees onder de Van die schoen Die won vier goud in Londen Als je jokte Was dat zonde De zo kwam klaar In het derde vredesjaar Toen was gelukt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 naar bed. Dan kregen we een kruik mee, gezichten op de hand, maar niet echt van binnen. Toen was geluk heel gewoon. Toen was geluk heel gewoon. Het was geluk heel gewoon, hè? Ja, dat is zo. Ja, ik, ik, ik zei net tegen u, ook nu is dat nog steeds zo. En het lijkt alleen dat we dat soms vergeten. Ja. Ja. Want wat mij opviel, u begon net heel terecht even met die stroomstoring. Ik had het er met mijn echtgenoot over. En haar viel op dat het zo ontspannen was op straat. En dat mensen gewoon een praatje met elkaar maakten. En dat hoorde ik ook toen ik in Haarlem was. Uh, je hebt gelijk iets om met elkaar over te hebben. Dus het bindt ook in die zin. En ja... Dat kun je ook zeggen, nou dat zijn mooie momenten. Ja, dat is. Ik denk alleen dat oh. uh, ondernemers met.. Ge kromde tenen ja. rondliepen. Ja. Wat betreft de vriezers en ja. koelingen. En dergelijke. Ja. Maar goed, het, ja, maar ik heb geleerd als je hem maar niet open doet. Dan, uh, dan ja. verlies je niet zoveel uh, aan kou zeg maar, van de koelkast okay. en de vriezer. Maar u zei net even. Ik wil nog even terug naar het begin van het jaar. Wat dingen die, uh, die gebeurd zijn. Ja als je, als je terugkijkt. En, uh, uh, ik had wat onderwerpen aangereikt. Maar later dacht ik van ja dat zijn er toch nog wel twee. Het was wel een, een kwartaal met wat uh, emotierijke punten erin. Het begon natuurlijk met de nieuwjaarsbijeenkomst. Die door de, het dorp wordt georganiseerd, zeg ik maar. Een prachtige bijeenkomst waar indrukwekkend veel mensen zijn. Maar wat ik nog veel belangrijker vind is dat mensen daar gewoon... Je ziet dat ze behoefte hebben om met elkaar te praten en over van alles. Maar vooral elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. Dus eh, gewoon bijzonder waardevol dat dat kan. En dan aansluitend, dat weet u allemaal ook nog denk ik... het plotsklaps overlijden van Carl Simons... Ja. Uh, fractievoorzitter van de oudere partij Zandvoort, nou, dan, dan zit je echt in de emoties uh, alle kanten op. Er ging even schok door het dorp. Ja, ja. Nou, terecht. Iemand die zo lang uh, zo zichtbaar is ja. geweest uh, in zo'n uh, prominente rol, uh, dat zou ook heel raar zijn als dat niet zo'n golf van emotie door het dorp geeft. Uh, dus ook daar zie je in dat dan de veerkracht van mensen eigenlijk best weer heel groot is als je dat dan terugkijkt. Mm -hmm. En. Um, ook mensen in staat zijn om politiek even terzijde te zetten. Dat, dat, dat zijn de momenten waar het ertoe doet. En ik, maak, ik vergroot dat vaak uit omdat ik mezelf er ook bewust van ben... en dat dan ook ontzettend goed vind om te zien dat dat kan. Ja. Want we, we bevechten elkaar tussen aan en stekers af en toe op het scherp van de snede... in het politiek bestuur. Maar op dat soort momenten zie je gewoon dat er één lijn wordt getrokken... en dat iedereen gewoon helder is... Nou, dit is een persoonlijke drama. Ja, ik wil zeggen, dit is Schrift. een mens, Het ja. is ja. een mens geen, ja. uh, geen machine. Maar nou, goed. Dus dat was, dat was een, een contrastrijk begin uh, van het eerste kwartaal. Ja, ja daar waren wat ups en downs, duidelijk. Ja. Ja. Veilige publieke taak hebben we staan. De, meneer uh, ex-staatssecretaris uh, uh, was volgens mij daar ook uh, uh, over aan het praten toen hij hier op bezoek was, klopt dat? Nee. Nee, u bedoelt staatssecretaris, oud-staatssecretaris... Oud tweede Kamerlid, die morgen met mij die 12 kilometer gaat lopen. Dat heeft hij toegezegd. Hij doet mee. Hij ja, doet mee. Hij, hij, hij komt graag in het land voor de zand voor het hardlopen. Um, nee, dat, dat is namelijk het beleidsonderwerp van de minister van Binnenlandse Zaken. Minister Plasterk is daar neergelegd. Mm -hmm. En ik, ik heb het er even op laten zetten, omdat ik voor de politieeenheid -eenheid, Noord-Holland... Dat is dan vanaf Tessel. Tot, uh, Zaan, tot en met Zaanstad, Haarlem en dergelijke, voor die hele net ben ik bestuurlijk portefeuillehouder veilige publieke taken. Dat is, slaat eigenlijk op agressievrij werken in de publieke sector, maar natuurlijk veel breder. Want uh, ik ben het met de commissaris van de Koning eens dat we eigenlijk aan een soort beschavingsoffensief bezig zijn... Uh, ik hecht zeer aan het vrije woord. Maar dat kan ook respectvol en op een plezierige wijze kan je elkaar scherp de maat nemen. U maakt het heel duidelijk in de raadsvergaderingen. Nou, dat, dat is goed om te horen, want ik hecht daar ook zeer aan. Nee. En natuurlijk reageer je dan soms wel eens te laat. Uh, maar de kunst zal zijn dat vooral mensen die voor uh, de publieke dienst werken. En dat zijn niet alleen ambtenaren, maar dat zijn ook mensen in het onderwijs. In de hulpdienstensector zoals politie, brandweer, ambulance. Maar ook in de zorg daaromheen en nog breder. Dat die dat recht op respectvolle bejegening ook houden. En daarom is ook dit ja, offensief, zou ik bijna willen zeggen. Ja, het klinkt een beetje raar als woord, maar u snapt wat ik bedoel. Ingezet. Om dat weer in een wat normalere balans te krijgen. En het gaat maar om een paar procent van de mensen die zich echt misdragen. Dat is het probleem ook. Enstig misdraagt. Maar we hebben juist die massa nodig die met ons die ondersteuning ja. geeft. En zegt u heeft gelijk burgemeester. U heeft gelijk commissaris. Laten we met z'n allen daar een blok tegen opwerpen. Want anders red je het niet. Wij accepteren soms dingen waarvan ik denk dat is volstrekt niet normaal. Dat ja. mensen dat over zich heen laten komen. Wat politie af en toe over zich heen moet laten komen. Heb ik al een paar keer tegen de teamchefs gezegd. Aanpakken. Jullie laten veel te veel. Ja. Dat, dat ze worden uitgescholden. Dat kan gewoon niet. En of je nou dronken bent of Eens, niet. Maakt niks dat interesseert uit. me niet. Jij kiest ervoor om een borrel op te, in te nemen. En het effect is dat je je misdraagt. Daar ben jij voor verantwoordelijk en niemand anders. Geen ja. enkele excuses. Voor de... Ik denk dat als, wanneer men wat, wat strakker en wat sneller reageert... dan heeft dat ook effect op zeg maar, de communicatie van de heren en dames... die op straat dronken rondlopen onderling. Want ze weten gewoon van, dat moet ik dan me niet doen. Of degene die erbij is, die corrigeert dan ook sneller. Omdat die denkt van, hé, hey, wacht even, dat wil ik niet hebben. Want ja. als hij zich misdraagt... dan horen wij erbij en dan worden wij daar ook bij betrokken. Precies, en, en dat is het effect wat je wilt, dat ook de mensen die dat normaal niet doen, zien dat het wordt aangepakt ja. en dat moedigt hen vaak aan om even eerder ja. iemand aan zijn jasje te trekken. Prek. Als ik met een vriend loop die uh, toevallig beschonken is en die zich misdraagt, dan vind ik, ben ik ervoor verantwoordelijk ja. dat ik tegen hem zeg en nou kappen met die handel. Ja. Einde oefening. Ja. Want dat is veel effectiever. Ja. In plaats van dat een derde de, de, de hete kootjes uit het vuur moet halen. Want als ik door een goede vriend word aangesproken op zo'n moment, of later, dan ga ik er echt over nadenken. En daar zit hem vooral een bewegingssysteem ja. in. Maar vooral dat je de mensen die het goed willen ook laat zien, ja, u heeft helemaal gelijk. Ja. Daarvoor doen we het. Ja. We hadden net even het plaatje van Gerard Cox, 1948. Waar autoriteit nog ver boven iedereen stond. Dat is veranderd. Maar mag ik? zo samenvatten dat u pleidooi is, natuurlijk mag je. We hebben een veranderde samenleving. Je mag best in discussie gaan met autoriteiten, of wie dan ook. Absolute. Maar wel op een respectvolle ja. manier. Het gaat om respect. Uh, en dat, dat is ook wat ik steeds probeer, ook op, ik praat vaak met tegenstanders van bepaalde besluiten, hè, en die manifesteren zich ook, maar ik probeer altijd respectvol te blijven en te zoeken naar wat is de werkelijke boodschap. Niet ja. iedereen kan zich heel vaardig ja, uitdrukken. Ook... Dus dan vind ik als bestuurder, als ambtenaar, of wat dan ook, zoek je van wat is de werkelijke boodschap. Dan check je dat, maar je blijft respectvol. Ook al word je onrespectvol bejegend... dan zeg ik er ook wel wat van. Ja. Dat heeft mij wel, ook dat ik portefeuillehouder ben... dat maakt dat ik iets scherper erin ga staan. Ja. En dat ik ook zeg... nou, ik vind de wijze waarop u mij nu bejegend... echt niet kunnen. Ja. Dus we kunnen het over twee dingen hebben. Of u zegt, daar ben ik met u eens... en dan gaan we verder naar de inhoud... of we stoppen gewoon het gesprek. Ja. Want als je dat niet afkamt... Dan bevestig je impliciet. Dat, je, dat er zo met je omgegaan ja. mag worden. Want ja. er zijn maar weinig mensen. Die dan voor jou opstaan. Of voor een van onze medewerkers. En zeggen. Mensen zo gaan we hier niet met elkaar om. Ja. Want dat is namelijk ingewikkeld. Als er honderd man is. En het is een wat stemmingssfeer. Ja dat is zo. Ja. Dat snap ik. Ja. ja. Uh, even nog één vraagje. Tot uh, besluit over, over dit onderwerp. Uh, Vroeger was de burgemeester hoofd van de politie, want er was gemeentepolitie en hij stuurde dat aan. Nou, die organisatie is steeds veranderd en het is nu landelijk georganiseerd. Ja. Merkt u dat? dat in uw, uw communicatie? Of is de structuur nog steeds zo dat u direct kunt communiceren? Um, ik, ik, ik, ik, ik, u stelt eigenlijk een aantal vragen en ik probeer even na te denken en ik koop nu tijd om te ja. denken van hoe zeg ik het simpel is veranderd uh, ik, ik, ja alles verandert en dat blijft ook veranderen ja. dat, dat vind ik niet interessant ja. de kunst is nee. dat, dat voor mezelf hè, de kunst is dat ik in gesprek blijf met hier het team van politie wat er zit ja. en dat ik overgebracht krijg wat ik vind dat voor zandvoort de norm zou moeten zijn om op te treden want de burgemeester gaat over het gezag en dat is de intensiteit van het optreden dat is altijd zo gebleven in al die jaren en blijft ook zo, naar mijn stellige overtuiging. En ik merk dat op het moment dat je investeert in de verhouding met de politiemensen uh, die daar de leiding hebben, maar ook op de werkvloer, is dat je dan makkelijker die beïnvloeding krijgt en ook makkelijker vindt. Want ook politie heeft de behoefte aan om een waarderend schouderklopje te krijgen ja. en terecht want ze doen echt goed werk. Ja. En veel werk mogen wij niet zichtbaar maken. Hè? Ja. Want dat is een allemaal privacyprotocollen. Ja. Dat is goed. Maar dus mag voor mij verwacht worden dat ik beide zaken goed in balans hou. En dat vereist dat je verbinding maakt daar. En ook echt kunt luisteren. Maar ook kunt aangeven. Ja, en nu moeten we een tandje erbij doen. En mijn ervaring tot nu toe is. Ongeacht de structuur, meneer de Grebbe, Dat vind ik echt prettig <lacht> om te zeggen. Vorig jaar werd ik in de raad geconfronteerd met kennelijk een stuk in de Telegraaf over. er was een puinbak en zo. En nou, ik kon gewoon, naar mijn stellige ervaring, zeggen dat het echt niet zo was. Ja. Ik vind dat de politie nog steeds. uiterste best doet. om de verbinding met de lokale bevolking en het gezag te, te hebben. Oké. Okay. Wij moeten afronden. Is er iets uh, wat u nog kwijt wilt? Een onderwerp wat. Uh, ik niet hoop aan dat de ik. morgen We ochtend... hebben nog een paar onderwerpen, maar. Nee. <laughs> um, Nee, ik wilde even, uh, even zeggen, ik hoop dat ik morgen om 1 uur en 8 minuten 12 kilometer loop. Maar ja, ik weet niet of dat gaat lukken. Je <laughs> hebt toch wel geoefend? Ja, ik heb wel geoefend, maar uh, ik had niet gerekend op Windkracht uh, 7-8 uh, <laughs> op de kust. Ja. Dus dat gaat pal tegen. Ja. Goed. En, uh, en, en door het dorp ben ik eraan gewend uh, dat ik word aangemoedigd, ja. dus dat komt dan wel goed. Dat, dat laatste is uitstekend, goed. Ja, ja. Dat is ja, ja. Nou, heel veel succes uh, morgen. En, ja, dank. Uh, ik hoop dat het. Uh, ja, nou ja, goed. u vrouw halverwege met een. Ze ver... uh, staat altijd op punten waar ik me laat verrassen. Dus, uh. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt voor bedankt de tijd die we hebben kunnen vrijmaken in het weekend. Ja. Graag gedaan. En morgen heel veel En voor u ook allen, ook luisteraars thuis, een heel prettig weekend. Oké, okay, ja. bedankt. We gaan ja. verder met uh, Fleetwood Mac. Go your own way. Ja, Fleetwood Mac. Ja, de klassieker, hè, zoals we al gemerkt hadden. En, ja, en de burgemeester is een gangetje gegaan. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Mevrouw Hella Wanders, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hadden elkaar nog niet eerder gezien, nee, hè? Nee. nee. Fijn dat je er bent. En, uh, nou, wij hadden gezegd dat het van het cursusbureau uh, zou zijn. Maar uh, volgens mij heb je heel veel andere dingen te vertellen. Ja, ja. Er zijn dat... weer wat uh, nieuwe dingen te melden over Pluspunt. Ja. Ik wilde heel kort even een tipje van de sluier oplichten over uh, pluspleinzandvoort.nl. Over twee weken op 14 april wordt er gelanceerd binnen voor de hele Zandvoortse bevolking een nieuwe website. En dat is pluspuntzandvoort.nl. En dat is uh, waar mensen hulp kunnen vragen, maar ook kunnen aanbieden. Soms is hulpvragen gewoon... Ja, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, hulpvragen is soms moeilijker dan hulp bieden. En uh, misschien wordt het op een website allemaal uh, wat makkelijker. We hebben verschillende categorieën. Denk aan uh, boodschappen doen, honden uitlaten, uh, ontmoeting, wandelen, um, Van alles. Ja. Een nou, stekkertje van... aan zetten? Er, een stekker aanzetten. Klussen is ook een... Vangen jullie dat onder die hulp? Te leen is ook een categorie. Nou ja, het is een soort website waar mensen kunnen... Kijk, het, het is natuurlijk heel goed mogelijk... Je hebt een lange ladder om je dak groot schoon te maken. Ja. Maar eigenlijk zou die, die haal je twee keer per jaar uit de schermen. ja. ja eigenlijk zou de hele straat met die ladder kunnen doen. Nou, dus kan je erop zetten wie heeft een lange ladder of ik heb een lange ladder te leen. Ja. Uh, dat is ook een categorie. En ja. Dat zou het een website voor heel Zandvoort met met Er is, er is, er is al zo'n website, hè? Peerby heet dat, waarin mensen zeg maar in een bepaalde buurt ja. uh, in een regio kunnen ja. vragen van, goh, ik zoek een bladblazer of ik zoek een Precies. heggenschaar. elektrisch. Ja. Want ja, dat, dat, dat is natuurlijk onzin als je dat twee keer per jaar gebruikt uh, om daar een nieuwe voor te kopen. En je kan natuurlijk inderdaad zeggen... van nou kan het met elkaar wel, wel lenen. Ja, ja, er zijn verschillende websites. Uh, je hebt ook natuurlijk.nl in Haarlem. Maar dit, dit, dit is echt gemaakt voor en door Zandvoerders. Hij wordt ook onderhouden. Hij is gemaakt door, een, door Mark Kuik. Uh, vrijwilliger. Die, die is webdesigner. Maar dat heeft hij vrijwillig gedaan. Catherine Richter heeft hem vorm gegeven. Dus en hij wordt ook onderhouden door uh, drie vrijwilligers. Die ook een beetje kijken wat erop staat. En He, of het zijn spelregels voor en. Nou. Hebben jullie genoeg vrijwilligers? Want ik hoorde laatst iemand zeggen, dat ik toen, die mevrouw moest naar het dorp toe en die moest ergens naar, uh, geloof naar de dokter. En uh, toen zei ze, ja, ja, hoe kom ik daar nu? Ik zei, nou, ik zeg dan bel je toch pluspunt op de vraag of dat er iemand uh, met je mee kan. Hebben, nou, die hebben, geen, die hebben geen vrijwilligers We hebben genoeg. veel vrijwilligers. We hebben, we hebben ook de plusdienst natuurlijk. Ja. Daar, daar. En we, hebben, we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. En we hebben ook voor sommige, om, voor sommige delen ook echt nog vrijwilligers nodig. Maar we hebben, al, we hebben, we hebben een groot scala aan vrijwilligers ja. Wij, wij draaien echt op vrijwilliger. Ja. Dus er is wel al is, genoeg. Ja, dit is dus een tipje van de sluier. 14 april wordt die gelanceerd. Maar ja. er zal vast nog meer informatie ja. en meer nieuws over Ik komen. Ik zou zeggen, jullie gaan daar nog wat rugbaarheid ja, aan geven ja, ja, via ja, pers. Kom... Ja. En, ja, absoluut. Behalve hier. Absoluut. Maar dan, dan echt dat mensen ook meteen kunnen inloggen en kijken wat het is. Maar dat is nog niet zover. Dit was even een tipje van de sluier. En, en, het is ja. nog in ontwikkelingsfase. Nog twee weken. Oké. Okay. <laughs> 14 april. Onthouden. Ja, en dan um, ook graag het aandacht voor de jonge moedergroep. De jonge moedergroep start bij Pluspunt. Het is ook Zandvoort en uh, Context uh, hebben samen een, uh, een jonge moedergroep. voor. Als, uh, ja, het is toch heel bijzonder om jong moeder te worden. En dat verandert je leven ingrijpend. En ja, als je bij elkaar zit kun je ook eens praten over... God, wat komt er nou allemaal bij kijken, bij het opvoeden. Uh, ja, hoe kan je je ook ontspannen... Met je kind en alleen als je eenmaal een jonge moeder bent. Hè, hoe zit het met werk, school? Wordt dat gegeven door oude wijze moeders? Dat weet ik niet eigenlijk. <laughs> het is een context een samenverwerkingsverband met ook Zandvoort. En uh, het is in, uh, in het steunpunt ook Zandvoort. Dus waar, waar Pluspunt ook zit. En uh, ja, er is ook uh, opvangmogelijkheden. En het is om elkaar te ontmoeten. en Het is nieuw. Ja. Oké, okay. maar ik, de, de, de, ik vraag me dan altijd af van je, je kunt natuurlijk als jonge moeders wel bij elkaar zitten en natuurlijk kun je dan ervaringen uitwisselen, maar het is natuurlijk ook altijd prettig als er dan iemand is waar je dingen aan kunt vragen die daar dan ja, een ervaringsdeskundige. Ja, ja, dat, is, dat is zeker bij is. zo. Context okay. heeft daar, uh, heeft daar uh, begeleiding okay. voor. Of ze kunnen verwijzen naar ja, consultatiebureaus of, of dat soort. Precies, en er is uh, je moet wel vooraf opgeven. Okay. Ja, Als je baby uh, ik, ik ben wil. een beetje nieuwsgierig. Je zegt jonge moeders. En dan denk je inderdaad uh, zo, zo 20, 22. Ja, onder de 25 wat. ben je in, tegenwoordig een jonge moeder. Zijn, ja, ja. Niet. Want De tendens was in ieder geval dat uh, vrouwen steeds ouder moeder worden. Mm -hmm. Kinderen nemen. Dus uh, ja, een moeder van 35, 36, 37. Kan best, maar dat is niet de groep waar jullie nee, hier op mikken. Nee, dit is echt de jonge moeders onder de 25. Oké. Okay. Okay. Heel duidelijk. Nou, nou met... en ook heel graag wilde ik aankondigen het digitaal spreekuur. We houden uh, op 14 april, dinsdag 14 april. Zelfde 19... dag als dat de website uh, gepresenteerd Ja, dat is hoort. middags. De lancering van de ah, website okay. is middags. Smorgens om 14 april, 10 uur tot 12 uur. En dat wordt vanaf september wordt dat maandelijks waarschijnlijk. We wachten even af hoe het loopt op dinsdag. Uh, een digitaal spreekuur, een open inloop. Uh, je kan vragen over je iPad, je laptop, je smartphone. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die toch tegen dingen aanlopen. Op een iPad-cursus komen bij Pluspunt, ja. maar dan toch nog een, uh, drie maanden later. Tegen dingen die vergeten dat dan ook weer. Omdat ja, ze er dan te weinig... Ja, ja, precies. Ja. En uh, we hebben een open spreekuur. Dat wordt uh, in samenwerking met SeniorWeb. Vrijwilligers van SeniorWeb. Die, uh, die zitten daar. En je kan binnenlopen, koffie drinken. En, je, en uh, op je ja. beurt wachten en vragen stellen. Hartstikke goed. Ja, want dingen veranderen. Hè. Ik loop daar zelf ook wel tegen aan. Ja, ook ik ook al. <laughs> maar ineens verandert zich ook oh, de e-mailsoftware. Er ja. ja. komt een hele nieuwe versie precies. binnen. En... Ja, Oh, oh, oh, hoe kan ik nou zeven? Hoe kan ik nou ja. dit doen? Wat ik anders altijd zo deed. Hoe moet ik het nu doen? Ja, dat... is, is het dat in die sfeer ook? Ja, je kan alles vragen. Je kan ook met je laptop komen. Windows 8.0 is ook zoiets. Mensen... Ja. mensen hebben daar toch wat moeite mee. Ja. Ja. En nou loop je met je laptop binnen, kan je vragen stellen. Ja. Ja. En, en we kunnen daar ook op inspelen. Stel, nadat nou we zien, nou de, deze vraag komt heel vaak voor. Dan kunnen we misschien een uh, cursus. Er wordt ook een thema-presentatie gegeven om half elf. En dat is in tien stappen veilig op het internet. Dus hoe kun je nou veilig op het internet komen? Ik denk dat dat voor heel veel oudere mensen wel ja. heel belangrijk is. Ja. Hè? Want die beveiliging. Vaak krijgen ze ook van die pop-ups uh, eronder op. Weet je wel. Over de beveiliging. En dan raken ze in de stress. Dan denken ze. Oh, wat moet ik nou doen? Dat gaat ja. dan niet weg. Dat blijft daar staan. Ja. Daar moet je dan wel op klikken. Of je moet daar iets ja, mee doen. Precies. Om dat weg te krijgen. Nou, dat is, en en uh, deelname is gratis. En, en dit soort dingen. Van, dat kun je dan allemaal mee komen. En uh, vragen stellen. En dan krijg je persoonlijk. Uh, wordt ja. je geholpen één op één. En, en als mensen nou bijvoorbeeld, want dat, dat, dat merk ik ook wel. Ik werk in de wijkverpleging, dus. Uh, dat, dat mensen zeggen van... Uh, ja, ik word, ik word er helemaal gek van... want ik, ik moet alles uh, via internet doen... en ik moet het via internet aanvragen... en ik heb helemaal geen internet... en ik wil ook helemaal geen internet. Ja. Is, is er ook een mogelijkheid voor mensen... om dan bijvoorbeeld daar naartoe te komen... en te zeggen van nou, ik moet, ik moet iets aanvragen... maar dat kan alleen via internet. Kunnen jullie mij dat daar uh, doen? Kunnen denk, jullie mij daar helpen? Of is dat een andere plek? Ik denk wel dat het uitgangspunt is... dat geholpen wordt om mensen uh, digievaardig te maken. Daar. Dus niet om iemand iets voor je te laten doen op internet. Het maar uitgangspunt, dat kan wel. Nou het uitgangspunt is natuurlijk dat je het zelf leert. En dat ja. iemand je helpt. En ja, het is natuurlijk in 2017 wil de overheid ook dat iedereen... Ja, toch een, een, een, een, een zijn zorgverzekeraar en zijn belasting, via, digitaal... Een, ja, dat is toch het uitgangspunt. Ja. En daarom spelen we hier vast op in. Dat ja, mensen, als, als er... Als er veel mensen komen die helemaal niet digivaardig zijn, dan kunnen we die mensen weer een cursus aanbieden om ja. ze digivaardig te maken. Ik vind het wel gevaarlijk hoor, persoonlijk, om, om, om dat zo te stellen. Want er zullen altijd mensen, oudere mensen zijn, die echt geen enkele affiniteit hebben met die computer of met Maar de... steeds minder, toch? Ja, wel minder. Maar ik vind de termijn vind ik wel kort. Dat is twee jaar. Ja. Ja. Dus de, de, de, er is nu een, een grote groep uh, tachtigers. Die absoluut op de computer zitten. En skypen met hun kleinkinderen in verweg ja, je zeker. Die zijn er. Zelfs mensen van 90 uh, die dat doen. Maar er zijn ook mensen van 60 en 70. Die nog steeds niets hebben met dat hele digitale tijdperk. En dat ook niet, niet kunnen en niet willen. En moet je die mensen dan dwingen. Om dat dan toch te doen? Ik weet het niet. Ik, ik ben daar niet zo'n voorstander van. Ik Terwijl weet ik het. Niet, het je, hoe, hoe, hoe die mensen gedwongen worden, ik kan het nu niet overzien. Ik weet alleen nou. wel dat het uitgangspunt is dat mensen in 2017 allemaal een DigiD en allemaal ja. Digi-vaardig maar ja, goed, zijn. Maar als er dan een, een, een, een, een vangnet is. waar mensen dan op het moment dat het echt inderdaad alleen maar digitaal kan. Hè, dat ze dus naar een Precies. pluspunt kunnen komen. om ja. dan daar met hulp dan toch te zorgen dat het geregeld ja, wordt. stap voor stap. Je kan natuurlijk beginnen met een laptop. en dan stap voor stap kan je ja. gewoon jezelf toch een ja. beetje... Ja. Ja, of... ja, want ik weet niet meer of het nog mogelijk is om belastingaangifte op papier te doen, maar... Ik dacht dat het nu afgeschaft was. Je kunt het nog alleen maar digitaal doen. Dat weet ik. Ik, ik, we, we, het. ik weet dat niet. Er zijn geen formulieren meer. Dacht in, ik. in ieder geval heb je er moeite mee. Kom ja. naar het digitaal ja. spreken. Ja. Ja. En ja. stel je ja. vragen aan het, aan het vrijwilligersstubje. Ja. En zij dat kunnen je zit, helpen. En, en zij kunnen je helpen. En als, zij, als, het, als het te uitgebreid is. Dan, dan uh, ja. spelen we daarop maar in. Door zeggen, er een cursus maar van wat, te maken. Wat Irene echt bedoelt. Is een hulpdesk. Die je echt helpt iets te doen. Wat je zelf niet kunt. En dat is dan op een laptop of ja, tablet. tablet. Kom naar een digitaal spreker. Ja, en ja. Uh, stel je vraag. Ja, ja dat is niet, niet een kwestie van kennis. Het is een kwestie van het niet kunnen. Nee, maar je kan het en, en niet de apparatuur stap. hebben. Nee, maar ook al zou je zeg maar les erin krijgen, zijn er nog steeds mensen die niet de capaciteit, zeker de mogelijkheid hebben om dat te doen. Nee, en die dat... mensen zouden dan gewoon... zeg maar hulp moeten kunnen krijgen... met het, dat zij het doen... maar dan onder begeleiding. Ja. He, dat nou, het op Plusplein dat... hebben we ook een categorie... computerhulp. Ja. Straks op de website. Je kan natuurlijk altijd... als je niet iemand in je omgeving hebt, geen kinderen... kan je met de, bij de Plusdienst. Ja. Op het, je kan altijd wel natuurlijk iemand zoeken... in je omgeving die, ja. dat, die ja. je okay. daarbij... Ja. Hartstikke ja, we, goed. Er zullen niet veel mensen zijn... maar. Ik zie wel een gat vallen ergens. Van mensen die thuis geen wifi hebben. Die geen tablet hebben. En dan op een gegeven moment toch iets digitaal moeten doen. Ja, moeten ze dan dat gaan kopen. Of gaan naar ja. Ziggo gaan. En zeggen nou installeer maar. En ik zou ze begrijpen, het niet euh, ja, Maar Dat is, nee, maar da, da, da, da is een, echt hoor. Er gaat ik, een ja, gat ontstaan. Waar, waar pluspunt misschien in zou kunnen ik, ik heb een tante van 91. En ik, ik doe heel veel voor haar. En... Uh, nou, als ik, ik neem mijn laptop, mijn, mijn tabletje altijd mee... als ik naar haar toe ga... en zij noemt het een duivelsapparaat... want wat ze ook <lacht> zegt, dat kan ik eruit halen. Ja. Als zij een liedje van Zonneveld zingt... dan zeg ik, oh, dat is dat liedje... en dan haal ik dat van YouTube af... Ja, en dan, ja, dan laat ik het ja. er zien... en dan is er vol bewondering dat ik dat daar vandaan kan halen. Maar ik, ik ga ervan uit dat ze honderd wordt... maar dus over twee jaar... dan zal ik toch echt alles digitaal voor haar moeten gaan regelen... Ja, dat zou je Maar dan, uh, ja. ik, zij heeft mij. Maar er zijn ja. natuurlijk inderdaad mensen die dat niet hebben. Nee, maar die, die, kunnen, die kunnen dat wel in hun omgeving gaan zoeken, natuurlijk. Ja. ja. ja Oké. Okay. Het is lastig hoor. LH, maar gezien, goed, digitaal spreek uur dinsdag 14 april. Ik wil zijn er nog dingen die je kwijt nee, wil? Dat, of was uh, jij, had, had je alle verhalen gedaan die je wilde doen? Zijn er nog cursussen die je nog wil benadrukken? Er is natuurlijk altijd nog een iPad-cursus. Een laptop 8 met eigen laptop-cursus. Een andere tablet-cursus van senior Web bij uh, Pluspunt. Ook voor senioren speciaal ja, bedoeld? Ja, oh, okay. ja, ja, er zijn... Uh, Oké. Okay. Dus en ook de ga iPad -cursus naar Pluspunt en, gaat en ga daar losen. je informatie halen. Ja, Dat is kijk eigenlijk, op de website en uh, kom naar het uh, Digitaal Spreker. Hartstikke goed. Okay. Ja, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En uh, tot over uh, nou een maand, hè, denk ik, zo'n beetje. Ja. Uh, dan komt er weer iemand praten ja. van de pluspunt. Hartstikke goed. We gaan de muziekje horen. We gaan het eerste uur uit uh, ja. David Bowie's Space ja. Oddity. Tot straks. Ground control to Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ten Ground control Nine, to Major Tom Eight Seven Six Ja. Ah.